vorige keer, meisjes en jongens, heb ik verteld hoe onze oom Januari het zoontje van een indiaans opperhoofd van een gevaarlijke infectieziekte genezen heeft, met behulp van penicilline pilletjes. Na dat succes dachten we dat alles in kannen en kruiken was, dat de indianen ons nu verder wel met rust zouden laten en dat we weer weg zouden kunnen. Dat we wat vroegbarig geweest waren, bleek toen we ons op een late namiddag voornamen terug te keren naar onze duikende eend. Vrienden, we zitten nu al drie dagen in die hut. Me denk dat het tijd wordt om afscheid te nemen van de indianen en van het dorp. We moeten er vandoor doorgaan. Ik ben het volkomen met u eens, zoon. Ja, en uh, laten we niet vergeten met welke bedoeling we die tocht ondernomen hebben. We zijn op zoek naar een onbekend dier. Ik heb ook meer dan genoeg van dit indianendorp. Ons verblijf hier was anders wel de moeite waard, vindt <laughs> Ik ben ook blij dat alles te hebben beleefd, maar onze vriend William heeft gelijk. We zijn niet het oerwoud ingetrokken om onze vakantie in een India dorp door te brengen. We zijn op zoek naar de kromifant. Ga ik dan uh, naar het opperhoofd om hem te zeggen uh, dat we weg willen? Ja, William, doe dat. Hij uh. zullen er niets op tegen hebben na wat we voor zijn zoontje deden. Dat zal wel niet. Nou, ik zoek hem meteen op. Ja, uh, wij maken intussen onze spullen klaar om vlug te kunnen vertrekken. Uh, tot zodanig dan. Is het niet te laat om nu nog te vertrekken? Zo heel ver zitten we niet van de rivier vandaan? Nee, maar als we een beetje onze weg moeten zoeken in het oerpout, raken we niet meer voordonken bij onze duikende eend. En de nacht in de wildernis doorbrengen lokt me niet erg aan. Nou, als we hier vlug weg kunnen komen, we wel bij tijd bij onze duikende eend. We hoeven ons deze keer immers geen weg meer door de gewassen te banen. Uh, uh. Hé, hey, wat krijgen we nu. Het lijkt wel gezang. Met muziek heeft het anders niet veel gemeen, vind ik. Daar komt William weer aan. Misschien weet hij wat die herrie te betekenen heeft. Ja, William? Ja. Wat is het allemaal daar buiten? Nou, uh, dat we er niet vandoor kunnen. Hoezo? Hoezo? Laten de indianen ons nu nog niet weggaan? Nee, want ze willen een feest voor ons geven. Een feest nog wel? Als dank voor de genezing van het indiaanse jongetje. Als we weigeren erheen te gaan, dan zullen de indianen dat natuurlijk als een belediging beschouwen. Dat zal wel, ja. Ik wil best wel eens een indiaans feest mee vieren, ik. Ja, nu zal dat wel moeten, hè. Heb je ook enig idee van wat er ons op dat feest allemaal te wachten staat, William? Nee, ik weet er niets van uit. Nee... Dan zal er wel niets anders opzitten dan nog maar eens een nacht langer in het dorp door te brengen. Kijk, mensen. Het opperhoofd in de eigen persoon komt naar onze hut. Wie is die kerel? Bij hem. Nou, dat moet de medicijnman van de stam zijn. Hoe is die man toegetakeld zeg? Ja, als een carnavalfiguur. Nou, dat is om indruk te maken, natuurlijk. Die twee komen ons zeker uitnodigen op het feest. Uh, laten we ze met de nodige eerbied ontvangen, mensen. Goedenavond, avond, groot opperhoofd. Goedenavond, grote medicijnman. Medicijnman is gekomen om de blanke vrienden uit te nodigen op een feest. Dat is heel vriendelijk, grote medicijnman. Wij zullen de uitnodiging graag aannemen. Willen onze blanke vrienden ons dan naar buiten volgen? Met genoegen, grote medicijnman. Kom, mensen. Ik heb er even voor gevreesd dat die medicijnman heel kwaad op ons zou zijn. Waarom? Omdat oom Januari zich machtiger getoond heeft dan hij. Het schijnt niet zo te zijn. Kom, laten we de anderen maar volgen. Op de open plek tussen de hutten hadden de indianen een groot vuur aangelegd. Daar zaten ze in een kring omheen. Er was een plaats vrijgehouden voor het opperhoofd, voor de medicijnman en ook voor ons. We gingen mee in de kring zitten en wachten op wat komen zou. Het begon met een vreemde dans rond het vuur... Waaraan alleen de mannen deelnamen En toen de dans afgelopen was, kwam de medicijnman overeind... en draaide zich naar oom Januari. Het groot opperhoofd van de stam laat zeggen... dat de blanke man zijn zoon van de dood gered heeft. De blanke man moet een groot medicijnman zijn. Dank je, medicijnman, maar ook jij bent een grootmeester. De blanke man spreekt vriendelijke woorden. De gekleurde man dankt hem daarvoor. Maar de zoon van het groot zou nu toch dood zijn... ...als de blanke man niet geholpen had. Uh, misschien wel. Uh, misschien niet. We zijn in elk geval erg blij dat alles zo goed afgelopen is. Het groot opperhoofd van de Indianen vraagt ons een zeer grote dank te betuigen. Zeg aan het opperhoofd dat we met veel genoegen geholpen hebben. Het grootopperhoofd laat ook zeggen dat de Indianen nu de vrienden van de blanken zijn. Daar verheugen wij ons over. Maar zeg het opperhoofd dat wij ons altijd al als vrienden van onze gekleurde broeders beschouwd hebben. De blanke man spreekt wijze woorden. Om de vriendschap te bezegelen, moeten de blanke broeders nu samen met ons de vredespijp roken. Dat zullen we graag doen, grote medicijnman. Dan zal het grote opperhoofd nu de kalumet aansteken. Zeg eens, William. Die medicijnman bedoelt toch niet dat ik ook de vredespijp moet roken, zeker? Ik vrees van wel, Marleen, de uitnodiging was voor ons alle bedoeld. Want ik denk er niet aan dat vieze dingen in mijn mond te stoppen. Ja, en toch moet het. Weigeren zou voor de indianen betekenen dat je hun vriendschap afwijst. Kom, Hansus, doe niet zo flauw, je zult er heus niet dood van gaan. Het zou trouwens niet de eerste keer zijn dat je rookt. Of dacht jij soms dat ik niet weet dat je af en toe een sigaretje opsteekt? Er is heel wat anders. Maar aan een pijpplokje die iedereen in zijn mond heeft gestopt, dat vind ik vies. Beter dat dan je de woede van de Indianen op de hals te halen. Het groot opperhoofd heeft de calumet aangestoken. Hij biedt hem nu zijn blanke broeders aan. Geef maar hier, groot opperhoofd dan zal ik ermee beginnen. Zo. uw beurt nu, professor. Ja. Wel wel. Dat soort tabak moet je wel ge... gewoon, denk ik. Hier, Coralis, jouw beurt. Oh, Dat ding stinkt wel. Al Alsjeblieft, Biet. En de legaaltjes zullen wel volstaan, zeker? Jawel, jawel. Geef maar door aan uh, Marleen. Moet ik nou echt? Ja, Natuurlijk, meisje. Kom aan, raap al je moed samen. <laughs> wat? Is... Ja, maar trek toch een vrolijk gezicht, meisje. <laughs> Ja, straks denkt de indianen nog dat je tegen je zin vriendschap met hen sluit. Ik heb mijn trekje gedaan. Neem dat ding nu maar gauw weg. Nou geef hier maar leen. Alsjeblieft, grote medicijnman. De blanke mensen en de gekleurde mensen zijn nu broeders. Ze worden voor langer dan honderd maal honderd nieuwe mannen. Nu kan het feest beginnen. Ik bedoel de medicijn, maar dat het feest nu pas begint, William. Daar ziet het toch naar uit, ja. En ik dacht al dat het afgelopen was. Nou, iedereen blijft zitten en dus moeten wij dat ook doen. Ik vraag me af wat ons nog allemaal te wachten staat. Zolang ze me niet vragen nog eens aan die vieze met te lurken, kan het me niet schelen hier nog wat te blijven zitten. Met het roken van de vredespijp was de kous inderdaad nog lang niet af. Zoals de medicijnman gezegd had, begon het feest dan pas goed. Er werd de kruiken aangebracht waaruit we om de beurt een slok moesten drinken. De melkachtige drank smaakte bitter en bevatte ongetwijfeld alcohol. Daarop volgde dan een maaltijd met allerlei soorten geroosterd vlees en gekookte plantaardige gerechten waarvan de oorsprong niet meer te achterhalen viel. Alles bij elkaar viel de smaak best mee. Pas achteraf hebben we vernomen dat het vlees onder meer... van slangen en reuzenhagedissen afkomstig was. Als we dat toen geweten hadden... zouden we er vast niet met zoveel smaak van gegeten hebben. Bij het einde van de maaltijd was het al diep in de nacht. Het feest was afgelopen... maar het opperhoofd en de medicijnman lieten ons nog niet gaan. Nu we broeders geworden waren wilden ze iets meer over ons vernemen. Het Grootopperhoofd van de Indianen wil zijn blanke broeders nu een belangrijke vraag stellen. Uh, vraag maar op grote medicijn, man. Wij zullen zo goed mogelijk proberen te antwoorden. Het Grootopperhoofd wenst te weten waarom zijn blanke broeders naar dit woud gekomen zijn. Wij willen de dieren en planten bestuderen. Dat kunnen onze blanke broeders elders ook doen. Het Grootopperhoofd wil weten waarom ze precies dit gedeelte van het oerwoud uitgekozen hebben. Wat moet ik daar nu op antwoorden? Ik zou de waarheid zeggen, William. Ja, William. Na al wat hier gebeurd is, zullen de Indianen misschien bereid zijn ons meer inlichtingen over de voeroe te geven. Heb ik mijn blanke broeder goed verstaan? Heeft hij de naam voeroe uitgesproken? Ja, wel, grote medicijnman. Je hebt goed gehoord. Ik had het over een dier dat wij Chromefant en dat jullie voeroe noemen. Ja, ik zal je alles uitleggen. Ik luister. Wel, uh, grote medicijnman, eigenlijk is de zaak eenvoudig. We zijn naar dit gedeelte van het oerwoud gekomen om een voro te zoeken. De voro is een heilig dier. Waarom willen onze blanke broeders er jacht op maken? Willen zij het doden, zoals ze met zoveel andere dieren doen? Helemaal niet, grote medicijnman. Nee, wij willen de voro alleen eens van dichtbij bekijken om te weten hoe die eruit ziet. Waarom? Er zijn toch andere dieren genoeg om te bekijken? Ja, de andere dieren kennen we allemaal al, grote medicijn, man. We weten alles van ze af. Of toch bijna alles. Maar geen enkele blanke heeft ooit een voeru te zien gekregen. Het is beter er geen jacht op te maken. Een heilig dier mag niet gestoord worden, zelfs niet om het te bekijken. De voer zou erg boos worden als hij wist dat de blanke broeders naar hem op zoek zijn. En toch willen wij doen, grote medicijnman. Ja, wij hopen zelfs dat onze gekleurde broeders ons meer over het dier willen vertellen. En dat ze ons zouden zeggen uh, waar het zich ophoudt. De blanke broeders maken het ons wel moeilijk. Waarom? Omdat wij hen moeten helpen en bijstaan nu we samen de vredespijp gerookt hebben. Maar toch zullen de gekleurde mensen zelf hen nooit mogen vergezellen naar de woonplaats van de heilige vooro. Weten onze gekleurde broeders dan echt waar de voeroe zich ophoudt? Ja. die mensen, dat klinkt erg zelfverzekerd en positief. Als dat dus echt kan worden, Als wat kan, Wel, dat de indianen ons naar de woonplaats van de voeroe wilden nee, brengen. Ik heb toch zelf gehoord wat de medicijn maar gezegd heeft? De indianen zullen het nooit doen. Nee, maar ze zouden ons wel duidelijke aanwijzingen kunnen geven. Ze zouden ons bijvoorbeeld kunnen zeggen waar we juist moeten zoeken. Ik heb gehoord wat mijn blanke broeders wensen. Zal onze gekleurde broeder ons helpen? Het blijft een moeilijk probleem. We willen onze blanke broeders graag helpen, maar eh, daardoor zouden ze groot onheil over de stam kunnen brengen. Onze gekleurde broeders hoeven niet meer te doen dan goede aanwijzingen geven? Dat kunnen ze toch doen zonder zelf gevaar te lopen? De medicijn dan zal er met het groot opperhoofd over praten. Het Grootopperhoofd zal morgen zijn beslissing laten weten. Wij danken de Grote Medicijnman en het Grootopperhoofd bijzonder hartelijk voor alles. Het Grootopperhoofd en zijn blanke broeders. Een goede nachtrust. Wel te rusten, Grote Medicijnman. Wel te rusten, Grootopperhoofd. Wel te rusten. Ja, nee. Laten we er nog even over nakijken. Tja. Wat moet er nog gezegd worden? Ik geloof dat we een enige gelegenheid hebben om ons doel te bereiken. De Indianen weten veel meer van de de af dan ze laten blijken. Die indruk heb ik ook. Maar de moeilijkheid is dat ze bang zijn om er iets over los te laten. Net daarom moeten we iets bedenken om hen toch aan het praten te krijgen. Niet zegt ons dat ze dat morgen niet uit eigen beweging doen. De medicijnman heeft zelf gezegd dat hij het opperhoofd er zal naar vragen. Ja, eigenlijk kunnen we beter wachten tot morgen. Het kan allemaal veel gunstiger verlopen dan we denken. Zullen we dan nu maar naar bed gaan? Ik val om van de slaap. Uh, het is ondertussen ook erg laat geworden. Uh, we gaan naar bed. Oh. We brachten onze derde nacht door in de hut die de Indianen ons ter beschikking gesteld hadden. Maar een lange rust werd ons niet gegund. Bij het krieken van de dag werden we door de medicijnman gewekt. De medicijnman wenst de blanke broeders een goede morgen. Ook een goede morgen, grote medicijnman. Heeft het groot opperhoofd al een beslissing genomen? De beslissing is genomen. Als mijn blanke broeders met me mee willen gaan naar het groot opperhoofd, zullen zij de beslissing vernemen. Kom mensen, laten we ons haasten. Ik ben ook benieuwd naar wat het wordt. Kom, kom, kom allemaal mee. Het opperhoofd zit al in groot naad op ons te wachten. Van zijn gezicht valt niks af te lezen. Nee, het is ondoorzonderlijk. We zullen spoedig weten wat hij beslist heeft. We willen mijn blanke broeders voor het Grootopperhoofd plaatsnemen. Met genoegen. Kom eens, ga zitten. Het Grootopperhoofd van de stam heeft me opgedragen zijn blanke broeders het volgende te zeggen. De blanke medicijnman heeft de stam een grote dienst bewezen. Daarom zal de stam ook de blanke medicijnman. Een dienst bewijzen. Wil je zeggen dat je ons zult helpen de voeroe op te sporen? Wij zullen helpen. Wat een goed nieuws, mensen! Wij zullen onze blanke broeders tot dicht bij de plaats leiden waar de heilige voeroe zich ophoudt. Daar zullen we hen alleen verder laten gaan. Ja, maar dat is meer dan wij verwachten, Grote Medicijnman. We zijn het groot opperhoofd uiterst. De Blanke Medicijnman heeft zijn gekleurde broeder niet laten uitspreken. Oh, excuseer, Grote Medicijnman. Ik luister. Het grootopperhoofd van de stam stelt één voorwaarde. Aha. Welke? Alle vuurwapens moeten hier achtergelaten worden. Trommels, dat verandert de zaak. Ja, dat is een ernstig bezwaar. Ja, maar zonder wapens kunnen wij het avontuur niet wagen. Het grootopperhoofd heeft niet gezegd dat er geen wapens mee mogen. Hij heeft alleen gezegd dat de vuurwapens hier moeten achterblijven. Als ik het goed begrijp, betekent het dat we met pijl en boog op uit moeten. Of met de blaasroer. Ja, kunnen wij dat wagen? Het groot opperhoofd vraagt niet meteen antwoord. Onze blanke broeders kunnen er met elkaar over praten en later een beslissing nemen. Dat zullen we ook doen. Goed, dan laten we u alleen. Roep ons zodra de beslissing genomen is. Oké, okay, grote medicijnman. En bedankt in onze plaats het groot opperhoofd. Wel, mensen, ja. het is goed en slecht, nieuws, stunt me. Hm. Zonder vuurwapens mogen we het niet wagen. Ik vind van wel. Ja, ja, ik had wel gedacht dat jij dat zou zeggen. Maar jij bent veel te roekeloos, zus. Ik ben niet roekeloos. Ik weeg de kansen tegen elkaar af, dat is alles. Leg het ons uit, wil je? Dat zal ik doen? Luister maar. Voor de Indianen ons tegenhielden, hebben wij bijna twee uur lang in het oerwoud rondgelopen, niet? Dat klopt. Wel nu, hoeveel schoten hebben we in al die tijd moeten afvuren? Geen één. Dat is wat ik je wou laten zeggen. Hoezo? Heb je nu nog niet begrepen wat ik bedoel? Eerlijk gezegd, nee. Ik wil zeggen dat de gevaren van het oerwoud niet zo groot zijn als we eerst dachten. Dat is een totaal verkeerde conclusie. Het is toch niet omdat we het geluk hebben gehad in twee uren geen schot te moeten afvuren, dat het ook bij onze nieuwe tocht zo zal zijn? En toch vind ik dat wij het er moeten op wagen. Vergeet toch niet dat we onze machetes mogen houden. Misschien willen de indianen ons zelfs nog andere wapens lenen. Volgens mij is er nog een ander belangrijk positief punt. Zeg op, Corrales. De medicijnman heeft ons beloofd dat zijn mensen ons tot vlak bij de woonplaats van de Krobefant willen brengen, niet? Ja, en, en dan? Wel, dat betekent dat we op dat gedeelte van de tocht over een veilige escorte zullen beschikken. Met andere woorden, de indianen zelf zullen ons tegen mogelijke gevaren beschermen. Oh ja. En als we nog kunnen bekomen dat ze op ons blijven wachten... ...zal ook onze terugweg veilig verlopen. Als ik dat allemaal hoor, is er voor mij eigenlijk geen probleem meer. Voor mij evenmin. We moeten het doen. Ik wist vooraf al dat het daarop zou uitraken. Mijn vier gezellen waren voor het plan gewonnen... ...en dus kon ik niet anders doen dan me bij hun beslissing neerleggen. Om januari bracht de medicijnman op de hoogte van ons voornemen. Nog even dreigde het mis te lopen toen we wel onze vuurwapens in een hut achterlieten, maar niet het fototoestel dat William absoluut mee wou nemen. De Indianen beschouwden het blijkbaar ook als een soort wapen. Het had heel wat voeten in de aarde voor oom Januari erin slaagde de Indianen aan het verstand te brengen dat een camera niets te maken had met een vuurwapen en dat we het beslist nodig zouden hebben. Eindelijk toch kon hij de medicijnman overtuigen. En toen kon de tocht beginnen. De Indianen leidden ons diep het oerwoud in. En dan... Kijk eens, de gewassen worden minder dicht. Hm. Zouden we bij een rivier komen? Ik zie het al, we komen bij een grote open ruimte. Het is verdorie een enorm uitgestrekt moeras. Uh, zou dit het woongebied van de kromifant zijn? Mijn blanke broeder heeft juist geraden, in dit gebied houdt de heilige voeren zich op. Verder kunnen wij niet meegaan. Maar we zullen hier drie dagen wachten. Als onze blanke broeder dan niet terug zijn, zullen we weten dat de heilige voeren hun niet gunstig gezind is geweest. Dat klinkt niet erg rustig, vind ik. Dat valt allemaal best mee, je zult het zien. Het ziet er een ontzettend uitgestrekt gebied uit. Zo'n moeras kan op zichzelf al gevaarlijk worden, denk ik. Als we voorzichtig zijn, kan ons niet veel gebeuren. Maar zonder vuurwapens. Wie weet hoe die komen van het ons ontvangt. Uh, Vrienden, als we in drie dagen klaar willen komen... moeten we dadelijk met onze verkenningstal beginnen. Dat denk ik ook. Laten we afscheid nemen van de indianen en het moeras intrekken. Was de tocht door het oerwoud lang geen pretje geweest... dan was het ondanks alles nog een aangename wandeling geworden in vergelijking met de verschrikkingen van het moeras. Onze weg leidde door meters hoog riet dat elk zuchtje wind tegenhield en de hitte van de gloeiende zon gevangen hield. Het was er zo onmenselijk heet dat zelfs William er na een half uur al de brui aan wou geven. Net op dat ogenblik deed Coralis nogthans een merkwaardige ontdekking. Vrienden, kijk hier eens afdrukken van grote poten. Drommels, dat zou wel eens kunnen zijn wat we zoeken. Denk je dat dit het spoor van een cromofant is? Ik heb in mijn leven al heel wat sporen gezien, maar nog nooit zo'n afdruk. Dan, dan is er bijna geen twijfel mogelijk. Zullen we het spoor volgen, mensen? Niet te vlug, Marleen. Heb je wel goed gezien hoe groot en diep de afdruk is? Jazeker. Het betekent uiteraard dat het dier zelf ook heel groot en zwaar moet zijn. Ja, ja. en gevaarlijk. Dat wisten we toch vooraf. Ja, maar je mag niet vergeten dat we geen vuurwapens hebben. Als we het spoor toch volgen, moeten we wel erg op onze hoede zijn. Wat doen we, vrienden? Er eerst nog eens goed over nadenken. Na dat gepeins volgden we natuurlijk het spoor. Urenlang liepen we langzaam achter elkaar voort door de gloeiende hel. Toen de schemering inviel, waren we al heel diep in het moeras doorgedrongen, zonder dat we iets meer van de Chromevan te zien hadden gekregen dan de diepe afdrukken in de drassige grond. Maar net toen we een primitief nachtverblijf ingericht hadden en het al pikdonker geworden was, gebeurde het. Wat is dat? Zo dat de kromme van zijn. Lieve verhelpen, maar dat beest komt snel dichterbij. Wapens klaar houden, mensen. Ja, met onze blaasroeren zullen we niet veel kunnen uitrichten, geloof ik. Maar misschien wel met de machetes. Oh. Alle mensen. Ik zie zijn rood, gloeiende ogen. Het fototoestel. Vlug. Geef het fototoestel. En wat wil je daar nu mee doen? Geef het hier. Het kan onze redding zijn. Hier. pak Pas op. Het monster valt ons aan. Oh. Toen ik de rood gloeiende ogen van de kromefant met grote snelheid zag naderen, dacht ik echt dat ons laatste uur geslagen had. Maar toen bracht Coralis inderdaad de redding dankzij het fototoestel. Het helle licht van de flitslamp deed de kromefant al halt houden. De tweede opname die Coralis maakte en die weer een hevig witte bliksem deed ontstaan, dwong het monster rechtsomkeer te maken. Bij de derde flits sloeg de comifant op de vlucht en we waren gered.